Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. 14 maanden na het schandaal bij de Voice of Holland is er nog steeds geen onderzoeksrapport. De slachtoffers vinden dat het allemaal veel te lang duurt voordat de producent van de talentenjacht ITV wat van zich laat horen. Het onderzoek wordt gedaan door een extern bureau, maar dat weet nog niet hoe lang het nog gaat duren. Een aantal slachtoffers deed vorig jaar zomer hun verhaal aan de onderzoekers... maar ze hebben sindsdien niets meer gehoord... terwijl die onderzoekers een jaar geleden zeiden al een gedetailleerd beeld te hebben... van wat er is gebeurd bij De Voice. En de dassen gaan maar door. Niet alleen in Es, maar ook onder het spoor bij Vught zijn dassenburgten ontdekt. De diertjes zorgen met het gegraaf voor veel overlast voor reizigers tussen Bokstel en Den Bosch. Ook bij Vught wordt het spoor weer hersteld. Het is nog onduidelijk wanneer de treinen weer normaal kunnen rijden... En het lijkt erop dat kledingmerk Scotch en Soda toch kan blijven bestaan. En vorige week ging het bedrijf failliet, maar er is een nieuwe eigenaar gevonden. Een Amerikaanse investe Amerikaans investeringsbedrijf koopt de boel. Welke winkels er open blijven en of al het personeel zijn baan kan houden is nog niet bekend. Op tientallen plekken langs de Nederlandse en Belgische kust... liepen vrijwilligers gisteren rond met afvalzakken en knijpers om vuil te rapen. Volgens deze man in Scheveningen is het strand de laatste jaren er alleen maar viezer en viezer op geworden. Ik heb het in het surf ook echt zien veranderen. Dus uh, dat je in één keer echt tussen de Albert Heijn zakken en, en, en, en de luiers en zo. Je surft echt tussendoor en dat is echt goor. De verpakkingen van, uh, van ijsjes, van marsen, uh, flesjes, uh, plastic flesjes water die, uh, die uh, wel leeg zijn maar in de, in de zee drijven. We waren net al even op het strand en dan zie je eigenlijk heel weinig liggen. Alsof het strand schoon is. Maar als je dan met je grijper loopt en je, je bent gefocust, dan ligt er echt zoveel. In Scheveningen werd er gisteren 800 kilo zooi opgehaald. En het weer nog een wisselend dagje. Eerst winterse buien met hagel en natte sneeuw. Maar ook opklaringen met best wat zon. Het wordt 6 tot 8 graden. FM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Files worden nu vrij snel korter. Het enige dat nog echt opvalt is de A4 van Den Haag naar Amsterdam... want daar heb je nog een kleine 10 minuten oponthoud voor knooppunt De Nieuwe Meer. En op de A10, de ring van Amsterdam, heb je 5 minuten vertraging bij Durgerdam. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. about it. You're just a regular guy and there's no way around it. If, if, if you walk with me then we can talk about it. If you can walk the talk then we'll see what we do about it. Hey! Het wordt steeds zonniger en zonniger in Zandvoort als ik om me heen kijk. Maar het werd in de raadzaal steeds donkerder en donkerder. We hebben gesproken dinsdag. De heren en dames hebben gesproken over het parkeerpleid. Er waren 22 wensen en, en, en dingen op een 21, hoor ik net. En die moesten behandeld worden. Ineens waren er, er was er één motie. En daarna waren er ineens nog vier amendementen bij... En het ging over uh, allerlei zaken, zoals uh, verlenging van uh, uren, tarieven, wat uh, de hoofdmoot eigenlijk uh, aanstichtte. En bij ons daarna gesproken uh, van het CDA, Kevin, uh, Stefan en uh, Michiel Hermsen van de, uh, D66. Welkom. morgen wel. Ben. Als eerste, Michiel, wat vond je van die avond? Ja, uh, vervelend. Ja. Kevin? Nou, het was een uh, interessante avond. Waarom was je interessant? Nou ja, gewoon het was, uh, ik denk dat er wel een, een, een, een, een debat uh, uh, is gevoerd op inhoud. Ik denk uh, ja, in iedereen wel kon zien dat het een, een heel moeilijk uh, stuk is uh, voor, voor de raad geweest. Uh, debat op inhoud. Ik geloof dat Michiel daar iets anders over denkt. Ja, dit was geen debat op inhoud. Dit, was een, uh, dit is nou een typisch debat op gevoel, onderbuikgevoel. En als het op inhoud was geweest, dan hadden we keuzes gehad en mogelijkheden en doorrekeningen. En dat hebben we nu niet gehad. Is het ook, is, is het ook een beetje wat, uh, wat GroenLinks zei? Er ligt hier een panklaar plan, maar er is niet over gesproken. Nee, dat klopt. Ja, je, je ziet eigenlijk gewoon input vanuit, vanuit ondernemers... en je ziet een enquête. En, en daar moet je wat mee met die enquête, want dat is duidelijk. Uh, maar ja, als het goed is, bespreek je dit soort zaken gewoon met meerdere partijen... en daar komt een goed plan uit. En dat hebben we natuurlijk bij de vorige invoering hebben we dat gedaan. Daar zat echt de daadwerkelijke gegevens onder van hoe werkt het nou, waar is de parkeerdruk, wat kunnen we doen, wat willen de inwoners, wat willen de ondernemers. En zo is het amendement ook ingeschoten van nou ja, we zien dat signaal van de ondernemers en we moeten wat met die enquête. Laten we dan op deze wijze zeg maar het amendement inschieten. En dan doe je het op basis van, nou ja... Uh, goede achtergrondgegevens. Goede achtergrondgegevens. En daar vraag je dan de wethouder ook om. Mm -hmm. En vervolgens krijg je eigenlijk pas op het laatste moment informatie die al in oktober vorig jaar beschikbaar was. Ja, ja dat vind ik bijzonder. Ik wil nog even naar uh, een, een algemeen ding. Uh, de PVV die uh, begon met zijn uh, verhaal over het afbrokkelen van uh, de coalitie, gerommel in de coalitie. Uh, en voor de vierde keer heeft uh, een coalitiepartij zoals de CDA... een andere mening als de totale coalitie. Um, wat, wat vond je daarvan, Kevin? Ja, kijk, dat, dat, dat zijn woorden... Dat, dat, ja, daar moeten meer ideeën voor zich weten. Hoe, uh, nou, het staat, hoe wel dat, in de, het staat wel in de media ook. Nou ja, omdat de media dat blind oppakt eerlijk gezegd. Want het zit toch echt wat genuanceerder. Kijk, het feit is dat, uh, dat wij uh, natuurlijk van begin af aan weten... dat heb je ook in de voorraadsperiode gezien. Hè? We hebben... Um, er zitten gewoon nu partijen in de coalitie die uh, uh, uh, twee jaar geleden nog tegenover elkaar stonden. En daar da, maak je gewoon afspraken met elkaar uh, in probeert uh, uh, elkaar te vinden. Je probeert dingen werkbaar te maken. Nou, ik denk wat, wat je wel kan vaststellen is uh, uh, dat uh, uh, uh, jongens Zoonvoort en de oude partij... Uh, hebben heel duidelijk aangegeven dat de verlaging van die tarieven... die uh, op 8 euro stonden na twee uur, ja, dat dat voor hun echt heel belangrijk was. Nou, ja, de VVD en CDA zaten er anders in, dat heb je ook in de commissie kunnen zien... Um, maar ja, in, in, in hun visie van Jong Samford en OPZ... hebben ze al heel wat water bij de wijn gedaan. Want zij wilden eigenlijk, twee jaar geleden... toen we dat hebben ingevoerd... of dat althans, een anderhalf jaar geleden... Uh, wilden ze eigenlijk een vergunning gebied. En ze menen dat uh, eigenlijk al zoveel water... van hun kan bij de wijn is gedaan... dat het nu ook aan andere partijen is. <kwijnt> ja, om... om, om, uh, om water bij de wijn te doen. Ja, ja, precies. Nou, ik je mag best weten, dat, dat, dat was best een hele interessante discussie. Kijk, ik ben niet eens gezegd met, met Michiel dat het geen debat op inhoud was, want er zijn wel degelijk, ook in de commissie, uh, is echt op inhoud gesproken van voor en tegens, uh, zorgen afgewogen. Dus ik denk echt wel dat, de, dat het debat wel is gevoerd. Dat de uitkomst uh, eentje is waarvan misschien uh, niet alle raadsleden... zich daarin kunnen vinden, dat begrijp ik. Maar... Um, je hebt ook kunnen zien, voor ons was het ook een hele, hele moeilijke drempel. Hè? Uh, de, de maar ja, je, je zegt zelf dat uh, de OPZ en Jong uh, Zandvoort hield voetbalstuk. Uh, oh, dat was heel belangrijk voor ons, hè, die 8 die euro in dat geval. In de commissie heb ik uh, VVD horen zeggen dat het een absurd hoog bedrag was. Ik heb een CDA horen vertellen dat het ook uh, een, een nogal fors bedrag was... en dat ze daar niet mee eens zouden zijn dan is het toch verbazend dat uh, er vier amendementen worden ingediend... door de coalitie, min het CDA. Ja, dat, dat, dat heeft mee te maken. Dat we echt, dat, dat, en dat is eventjes, om toch even eh, kort weer meneer Deen aan te halen. Want meneer Deen van de PVV die maakte nog de, de, de, de sneer van... Hè, misschien moet u maar eens een keertje in de oppositie gaan, uh, gaan zitten. Kijk, daar is nou het verschil tussen de PVV en het CDA. Wij kiezen op dat moment ervoor om, om, om niet weg te lopen... althans ook ons niet te laten wegsturen, maar... Om te kijken hoe we nou met elkaar tot oplossing kunnen komen. Laat me even uitpraten. Eigenlijk. Ja, ja. Uh, ja, ik zie, Antje, ik wil even kort dat, dat, dat, wel, dat wel zeggen. Want het feit is dat wij tot op het laatste moment. En daarom heb ik die amendementen aan onze motie heel laat ingediend. Want tot op het laatste moment waren we met elkaar in gesprek. Wat kunnen we nou voor elkaar hier betekenen? En, en dat we in ieder geval. En met wie bedoel je? Uh... Nou, de, de, de, de coalitiepartijen. Nee, nee. Dus echt echt tot, tot een paar uur voor de vergadering waren we met elkaar in gesprek. En ik vind het echt een, een, een staaltje van van welbetrouwen bestuur, dat we eruit zijn gekomen. Ik bedoel, maar is, is het dan uh, niet gek dat die uh, abonnementen... die gingen zaterdag de wereld in, heb ik begrepen, van uh, OPZ... dat daar dan geen eerder overleg over is geweest? Nee, wat ik je zeg. Uh, we hebben dus jullie hebben van op... zaterdag tot uh, dinsdagavond... Uh, Nee, kijk, nee. Gesproken. Ik wil, ik wil het voor het koehandel niet gebruiken. Want nee. het heeft hier al gebruikt. Nee, er is, daar is echt, echt, kan je echt zeggen. Daar, daar, daar geef ik ook aan mijn coalitiegenoten ook echt complimenten. Want er is echt op inhoud met elkaar over gesproken. Over, over gedacht. En ja, gewoon om, om mee te nemen hoe dat dan gaat. Uh, uh, maandagavond uh, uh, zaten we bij elkaar. Uh, daar daar baren we het nog niet uit. Uiteraard waren de amendementen, lagen natuurlijk al in concepten. Ja. Maar, maar um, uh, ja, we, hadden er wel nog eventjes, uh, we moesten er gewoon een nachtje over slapen. Nou, die maandag hebben we in ieder geval nog uh, overeenstemming kunnen bereiken over een aantal punten. Waardoor het CDA en VVD toch hebben gezegd: we kunnen hier mee. Alleen het CDA heeft er nog iets langer voor moeten denken. Vandaar dat we ook niet op die amendementen staan. Mm -hmm. Maar wat, wat ik wel kort noemen, wat ik heel belangrijk vind, is: we hebben uiteindelijk wel voor elkaar gekregen. We hebben er wel uh, terug voor gekregen. Dat het tarief naar 7 euro is gegaan, in plaats van 8 euro. Ja, dat, euro. Zegt, dat zegt de D6 had ja. ook goed gewerkt. Nou ja, nou, dat, vind ik, dat vind ik wel typisch, want dat, is, dat vind ik nou het mooie yep. van dit. Kijk, op het moment dat je iets onderbouwt, dan ga je ervan uit dat een berekening in de grondslag ligt. En um, van 8 naar 7, daarom stel ik die vraag ook, kan die ook naar 6 of naar 5? Of gewoon naar 4 zoals we voor hebben gesteld? Want dat maakt in principe niet uit. En dan bleek dus dan de situatie die wij hadden voorgesteld, dat ook nog een keer een miljoen euro extra oplevert. Plus dat je het nog enigszins betaalbaar houdt voor je toeristen mm -hmm. die dan hier. Uh, naartoe komen, een miljoen per jaar. Ja, dat is, dat is in essentie, denk ik, ook waar het om draait. Dus kijken van waar zit die enquête, waar liggen die pijnpunten. Nou, van zone A naar zone B, helemaal, helemaal goed om dat over te nemen. is ook niks mis mee. Uh, dan maakt het ook wat simpeler van. Nou, om dat te zeggen van ja, we gaan van acht naar zeven. Uh, of naar zes of naar vijf. En de wethouder had daar gewoon geen onderbouwing voor. Ja. Dus het is gewoon, dat is dus echt ja, de, nou, de, wet, door is de wethouder dus wel onderbuikgevoel. Er werd uh, stevig gerefereerd naar die enquête. Ja. Maar niet naar het plan van de OBZ. Ja, nul. Vind, vind, je, vind je dat dan niet vreemd? Nou, kijk... Laat ik eerst één ding. Wat ik wel belangrijk vind is: we hebben het nu heel erg over die tarieven. Maar ik moet even één ding wel erkennen. Nou, ik, ik heb, ja, ja, ik heb alle amendementen doorgelezen. Ja, maar er zijn. Ik bedoel, dit, dit, dit raadszoek voorlag gaat over 21 verbeterpunten. Ik bedoel, uh, we hebben het over 21 punten. om. om al, ja, maar dat is wel belangrijk. Het dat, dat ja, is dus heel belangrijk. Maar je kan niet ontkennen dat de hoofdpunten. gaat over het geld en over, uh, over tijden en over zones. Nou, dat ben ik niet met je eens. En nee, al die, nee, dat heeft de aandacht van de media gekregen. Noem eens één ander belangrijk punt van die 21 dan. Nou, op, nou, die niet behandeld zijn? Nou, bijvoorbeeld dat de bewoners weer veel, heel veel, veel meer ruimte krijgen. Kijk, een van de grootste zorgen van bewoners. Die hebben ze was... al. Sorry? Die hebben ze toch al? Nee, nee, dat is niet waar. Want een van de grootste klachten, als je het over, over die enquête, een van de grootste klachten van de bewoners was dat zij in hun bewegingsvrijheid zich beperkt voelden. En dat zij wel weer. Uh, uh, kijk, dat, dat, dat Pietje je weer bij Klaas op bezoek had zonder dat hij. Uh, van de zone naar de zonne gaat En dat wordt hier nu wel ingevoerd. Jawel. Uh, en, ja, nou ja, in maar ja, laten we niet al die punten gaan doorlopen. Nee, maar, nou ja, je vraagt dat. Ik wilde er eentje ja. horen. Ik denk, nou, misschien is er ja. een, echt een heikel punt... wat er dan uh, gewonnen is door, uh, door het CDA. Nou, wat er wel gewonnen is, want daar wil ik het wel van afmaken. Want je vraagt ook van waarom, waarom hebben wij nou uiteindelijk wel voor kunnen stemmen. Dat is niet alleen die verlaging naar het tarief. Nou, meneer Hermsen zegt dat dat voor mij nog wat lager gemogen ja, dat. Dat, dat vinden we in principe ook. Maar goed, op een gegeven moment moet je ook wat water bij de wijn dan heb ik gezegd. Maar wat ik ook belangrijk vind, is... we hebben er wel nog uitgesleept. Dat is wel heel belangrijk. Dat heeft voor ons ook gemaakt dat we wel mee konden stemmen. We hebben ervoor gezorgd dat meer dan de helft van het parkeerarsenaal... nu wel meer dan de helft voor het goedkope tarief komt. Hè? Dus dat zijn 2,50 euro, euro per uur, 15 euro per dag. Ik zie je schuin naar de meneer kijken. Maar ik, ja, nee, maar ik wil even een reactie doen. Dus, uh, A, is ja. dat niet meer dan de helft? Want dat is ja, wel. eigenlijk gewoon tekort aan, aan plekken die goedkoop zijn en het was al goedkoop. Dus ik zie nog steeds niet uh, wat hier dan beter aan is. Nou, dat wat? meen ik serieus. En de imagoschade alleen al hm. van 88 naar 78 euro... is gewoon echt. Ja. Maar het is niet dit waar? is de, de, de slechtste reclame die je kan geven aan Zandvoort. Dat meen ik serieus. En dan ook niet naar iedereen luisteren. Dat maakt het gewoon wel moeilijk. Kijk, je kan niet iedereen tevreden houden, dat snap ik. Ja. En dat maakt het ook lastig. Maar het, wat je, dit is gewoon zo exorbitant... Ja, maar is, dit sorry, heeft zoveel maar... nadelige gevolgen zeg maar, voor, de, voor de Zandvoortse economie. Het is gewoon, en dat feit dat. Dat is dus ook wat uh, uh, in het persbericht staat van, uh, van de OBZ. Ja. En OBZ is natuurlijk niet uh, uh, de kleinste speler in Zandvoort, want alle grote bedrijven en ondernemingen zijn daar uh, inmiddels lid van. Er is heel veel effort gestoken om het OBZ op te richten, want dan was, was er iemand die de ondernemers zouden vertegenwoordigen. En vervolgens uh, worden hun adviezen in de wind geslagen. Ja, en het is niet de eerste keer. Het gaat ook nog een keer om de toeristische visie. Daar zit het ja, ja, Dat hebben ze ook in. Maar, maar ik, wil, ik het wil het even over deze houden. Ja, nee, het gelijk. Uh, en, maar is, wat, vindt, wat ja, vindt het CDA uh, ervan? Dan? Dat is echt. Sorry, maar dat is echt tekort door de bocht. Want, want als je kijkt. In de eerste brief van OBZ stonden uh, twee hele belangrijke aanpassingen. Dat was de, dus inderdaad, hebben, tarieven. Ze hebben drie concepten ingediend. Ja, maar, maar, uh, uh, A, A ging over tarieven en B ging over de poed. De wens van de poed is integraal overgenomen in die amendementen. Ook overigens uh, door, door, door OPZ-Jong Zandvoort. Ja, ja. uh, dus met andere woorden. Uh, dat het niet geluisterd wordt, dat, dat vind ik echt te kort de bocht. Want dat is echt wel een heel belangrijk punt voor hen... ook meegenomen en uitgevoerd. Ja, dat of de tarieven er niet helemaal uit zijn gekomen... Ja, nogmaals, ja, op, op sommige punten vind je elkaar op sommige punten niet... Ja, dat, dat ben ik wel met je eens. Op sommige punten vind je elkaar niet. Maar ja. als ik dit uh, persbericht zo lees. en dat, ja, hun voorstellen ook. of je maakt maak nou eerst een keer een goed verwijzingssysteem. en ga dan eens een keer praten over tarieven. dat is dus gewoon weg. En ik heb in uh, de vergadering ook gehoord. Uh, ja. een aantal vragen over dat uh, parkeerinrichtingssysteem. Uh, in, ja. die, die borden. er komen nou houten borden voor. Is, is dat niet een beetje een labmiddel dan? Ja, ik denk sowieso dat het een labmiddel is. Maar goed, uh, ik denk oh. ook dat, we niet, dat het niet meer zo druk zal worden nu. Als ik heel <laughs> dat ben. is wel heel leuk. <laughs> ja. ja, maar dat is wat ik, wat ik denk. Uh, en uh, nou ja, goed. Uh, nee, maar dat is met die poeten ook zo. Ik heb natuurlijk in de commissie daar ook daar, uh, bewust vragen over gesteld. Van hoe, over hoeveel plaatsen hebben we het dan? Nou, daar kwam uiteindelijk uit de 23 of 2937 137 plekken. Ja. En dan, oh ja, oh, nee, dan moeten we opeens wat anders doen. Terwijl eigenlijk... Was het, was het er al? We wisten het, maar omdat je er naar vraagt. Uh, en dat ze het dan overnemen. ja, ze wisten natuurlijk ook wel dat ik kwam met het amendement waar die Poetin zat. want die had OpenZ natuurlijk ook ontvangen. Uh, en daar kan ik ook niets anders zeggen dan. Uh, uh, chapeau ook in ieder geval voor OpenZ in dat geval. die in ieder geval wel netjes antwoordt. Uh, en en uh, de Italianen hebben natuurlijk ook gebeld. Ja. wel op het laatste moment, dat wel. Nou ja, met, met nieuws waar ik natuurlijk ook niet blij mee was. Nee. Uh, want ja, ik dacht, nou ja. Dorspartij. Eh, nou, gesteund door ondernemers. De ik denk, die gaat mee. Ik denk dat ik D66 ook ga om, uh, omdopen tot ondernemerspartij. Dat, dat ga ik echt doen, denk ik. En dan maak ik er ook nog een dorspartij van. Want dat zijn we natuurlijk ook allemaal. Ja, maar je krijgt ook bijvoorbeeld... Uh, maar dat is dus ook wat ja. uh, het OBZ... Uh, de, de zittende coalitie kwalijk neemt. Geen niet luisteren naar de ondernemers. Ja. En dan is de VVD altijd de ondernemerspartij geweest... Maar die zwaait ineens om naar de andere kant... waar u overigens geen uh, goed antwoord hebt gekregen van uh, meneer Drommel. Nee, dat klopt. Dat heb ik ook niet gehad. En dat vind ik ook jammer. En, dat, uh, en de GroenLinks heeft daar ook geen antwoord op gehad. En het is ook niet zo dat de coalitie heb gewaarschuwd. Want ik heb zowel informeel als formeel aangegeven... let op, die ondernemers die gaan nog gewoon een keertje kwaad worden. Uh, en uh, dit is dan het resultaat. En dan krijg je dus een persbericht... Ja. Ja. Ik voorzien wel problemen op de lange termijn nu met de coalitie en de ondernemers hierin. Want ja, dat, dat, dat heeft u is... al eerder gezegd? Ja, dat heb ik al eerder <laughs> gezegd. Nou ja, ik, ik heb al vaker dingen van tevoren gezegd. En ik zeg niet van nou ja, eh, alles komt uit. Nee. Die glazen bol heb ik dan niet. Maar het wordt wel nijpend nu. Ja, ik ga toch naar uh, het CDA terug? De dorpspartij bedoel je. Dat kan ook. Ja. ja je kan ook zeggen, blaas in het provinciehuis, maar dat is ook niet gelukt. <laughs> ja. hey, um, u trekt de motie in. Ja. En uh, met als reden geeft u... wij hebben uh, afspraken met de wethouder gemaakt. Nee. nee of ben... toezeggingen ge gekregen van de wethouder. Nou ben... Nou ja, Wordelijk heeft u gezegd... wij hebben toezeggingen gekregen van de ja, wethouder. Ja. Je, je, je, je loopt... Dan wil ik wel graag weten wat voor toezegging. Nou ja, je loopt al lang genoeg mee... Uh, nee, volgens mij zat je in de raadzaal Ja, avond. zeker. Uh, uh, ik heb uh, twee punten in die motie uh, gevraagd. Namelijk één, dat er een heel duidelijk uh, informatiesysteem... maar dat, dat er dus echt voor 1 juli inderdaad dat, dat er is. Hè? Want... In, in, in, het, in het raadstuk was het nog te verblijvend. Want het wordt zo snel mogelijk. De, ik heb nu in de motie gevraagd... nee, het moet voor 1, 1, 1, 1 juli. Dat was mij echt cruciaal ook om hiervoor te stemmen. Ja, voor de verduidelijkheid. Want ik, ik vind wel dat we dit ook op orde moeten hebben. Daarvan heeft de wethouder gezegd... dat gaat voor mij voor 1 juli lukken. Nou, dat is een toezegging. Met houten plankenborden. Ja, stap 1. Stap 2 is dan uh, met, met, met, met, met, met, uh, met elektronica. Dus, dus met, met, met een, maar dat, dat vergt iets meer, iets meer tijd... omdat mm -hmm. het ook, ook moet worden uitbesteed. Maar uh, en, en het tweede punt was... Um, Oh sorry, nou ben ik eventjes wat zijn wat het tweede punt was. Ik gok goedkope parkeerplaatsen extra. Juist, dank je. Heel goed. Ja. Ja, sorry, ja, maar dat was ja, geen toezegging. Hij heeft er gewoon 300 gevonden, zegt hij. Nee, nee. nee hij... Ja, zeker. Nee nee nee, niet hem, nee, nee, nee, nee. Nee, nee. Dat was, er waren, er stond in het, in het stuk staan 4600 plekken. Nou, uh, die avond kwam er nog een raadsvermaatsbrief. Daarin zei hij oh, ik heb iets verkeerd geteld. Het zijn er 4900. Maar waar ik het over had, waren nog eens 300 extra uh, bij het circuitgebied die komen nog eens bij. Dus alles bij elkaar. We hebben het over 5200 plekken. Ja, waarvan gelijk de opmerking werd gemaakt... die hebben het half jaar uh, niet, niet in gebruik. Nee, maar, heel duur, nee, maar daar ook, daarover heeft de wethouder... ook een duidelijke toezegging gedaan... dat hij daar echt mee aan de slag gaat. Hij zegt wel, 1 juli kan ik niet garanderen. Nee, want dan staat de Grand Prix er al op. Nee, maar dat nee, nee, nee, kan maar ik van... niet garanderen. Omdat, dat, dat, geldt nog, dat, dat, ligt wat, dat ligt wat technisch uh, anders. Omdat het er in erfpacht is. Maar, maar lang verhaal kort... Hij, heeft wel heel, hij, hij, hij zag de urgentie wel... dat hier wat moet gebeuren, wil het CDA meestemmen. En dat... Uh, dat, dat dat vertrouwen dat, dat, dat geven we ja, op dit moment. Dan ben ik nog niet eens begonnen over de relatie met de circuit, die ook op nul uh, bijna op bevroren staat. Nou, uh, dat gaat geloof ik al wat beter. Uh. Oh, dat ja. <laughs> ja. ja. Oh, heb, ik, heb ik ook uit zeer betrouwbare bron gekregen. Ah, ja, ja, dat, ja, gaat, ja. dat gaat gelukkig ja. al wat beter. Ja. Bij een uh, ander je, stuk maar, maar, over tarieven ja. zegt u, Wij gaan de vinger aan de pols houden. Ja. Nou ja, kijk. We, kijk. Als stuk wordt vastgesteld en klaar. Nee, kijk, we hebben ook. Uh, we hebben ook uh, Kijk, dit is het natuurlijk ook, ook van deze wijzigingen uh, zal, zal er een evaluatie moeten volgen. En, en als we zien dat dit heel erg negatieve effecten heeft, dan moeten we daarbij sturen. Maar dat is ook iets waar het college ook, uh, uh, volgens mij ook zelf scherp op blijft. Maar dan moeten wij als raadsleden ook scherp op blijven. Als het negatieve effecten heeft, moeten we daarbij sturen. Maar overigens, dat zijn we ook als coalitie met elkaar eens, hè, voor de goede orde. De hele coalitie? Ja, ja, ja. D66 uh, had ook een uh, motie ingediend. Ja, amendement. amendement, sorry. Ja. En, en dat werd verworven, want dat verwacht je denk ik wel, of niet? In, in, uh, um, in de aanbreng van alle andere amendementen, moet ik zeggen dan. Nee, want die kenden die andere amendementen niet. Er zijn er dus een aantal amendementen maar, bijgekomen. De, uh, uh, de van OPZ heeft verteld dat dat zaterdag al de ronde is gegaan. Nee, dat, in, dat ze hebben dan de amendementen van OPZ gingen met name over uh, alleen de poed. Dat was het enige wat we hebben gehad. Mm -hmm. Dus we hebben de amendementen over de hebben we niet gehad. Dat is niet besproken met ons. We hebben het niet gehad over de uh, van Jong Zandvoort als het ging over de tweede auto van 90 naar 60. Daar hadden we ook niks over gehoord. Uh, de motie over de parkeer app, daar waren we wel mee bekend mee. Dus dat is wat we wisten. En, de nou, de, de, de, de parkeerheft was al door iedereen uh, een soort van uh, uh, niet goed bevonden, dus dat is heel logisch. Ja. Maar de, de, de bovenliggende amendementen die, die waren toch iets belangrijker. Nee, Die waren belangrijker, ja. Die hebben we het pas uh, samen kunnen zien. Ja, daar is niks dat, over gekomen, maar er is ook niet gebeld van joh, uh, D66, uh, zou je mee willen gaan met die 7 euro? Nooit van wat gehoord? Nee, niet dat ik het zou ja, doen, dat, maar toch. Dat, het kriebelt bij mij nu alweer een beetje over bestuurscultuur. Zeker, die is, uh, de, alles wat beloofd is... Uh, ik kan u verzekeren, dat is, daar is niks van waar. Dat is echt no. heel jammer met de bestuurscontrole. Nee, ik ik kijk, kijk even naar het CDA... want nee, dat... het is natuurlijk niet de eerste kijk, keer dat kijk. we het hierover hebben. Ik heb het hier zelfs nog met uh, de commissaris van de Koning over gehad. Oh ja? Ja, ja en... Um, Nee, maar kijk, kijk, het feit is wat ik. Het staat wel in het coalitieakkoord, hè, bestuurscultuur. Dat is zo. En we hebben ook. Uh, en, en voor de georden, over het algemeen gaat het ook heel goed. Er worden volgens mij uh, uh, stukken rondgestuurd uh, uh, op tijd. Althans, kijk. Um, Iedereen probeert echt wel uh, uh, daar elkaar ook in te, in, in te, in te vinden en zo'n zoeken. Alleen in dit geval, wat ik je zeg, Ben en, en, en Michiel... Uh, dat heeft gewoon bij ons binnen de coalitie... gewoon echt tot maand, tot dinsdagavond waren we zelf bezig. Ja, uh, Ik kan me voorstellen dat mijn collega's dan nog... op dat moment dat we eruit zijn... Ja, dan, dan in, in de pen klimmen en die, en die amendementen maken. Dus, dus dat dat, dat niet iedereen komt <tus> heeft niks te maken met bestuursstructuur. Maar gewoon dat we er zelf nog uh, gewoon in onderhandeling waren. En nogmaals, ik vind het juist, nogmaals, in, in, juist heel goed dat we eruit zijn gekomen, want dat geeft nou juist aan... dat het bestuur dus wel werkt. Want we nou, zijn wat, er wel uitgekomen. Wat we, uh, als je er nou niet uit had gekomen, wat had er dan gebeurd? Ja, dat is een beetje... kom voor de dat... dat uh, ja. nou. nou... Zeg het maar, wat, wat denk jij wat er was gebeurd? Nou, dat weet ik niet. Ik vraag me Ik heb ook geen idee op het moment dat... Uh, als, uh, ik ga ervan uit dat op het moment dat het CDA zegt... ik ga niet mee, dat er dan toch wel een probleem is. Uh, dat, wat ik, dat had ik wel respectvol gevonden. En dat vind ik nog steeds. dat vond ik van de heer Stefan ook. Ik bedoel, de communicatie is altijd goed. Alleen ja, voor, voor dit soort zaken zeg maar, op het laatste moment... een uur van tevoren, ja, dat, dat, dat gaat gewoon niet. Dat, is niet, dat, dat niet. is niet hoe je met elkaar omgaat. En ik vind ook wel dat je als je amendementen indient... en daarom was die van mij al donderdagmiddag uh, verstuurd... Mm. Ik denk, dan heeft iedereen geruime tijd nog om te reageren. Uh, sommige reacties, uh, ook van mijn, van, uh, vanuit de oppositie, kwamen ook wat aan de late kant. Uh, PVV heeft bijvoorbeeld ook helemaal niks meer gehoord uh, naar het einde. Ik heb nog een suggestie ook voor ze gedaan. Uh, maar als je het hebt over bestuurscultuur... Ja, dan vind ik wel dat je... Uh, men moet wel met elkaar communiceren. En uh, als dat voor mij betekent dat ik alleen maar met het CDA kan praten... dat schiet het niet op. Dat schiet het niet op. Uh, een open set die mailt... Gelukkig deze keer wel. De andere keren ook niet. Dus ja, waar ben je naar op zoek? Hè? Mm -hmm. Als je zegt van ik wil bestuurscultuur, we willen communiceren. Dat betekent vaak dat er gebeld wordt of iets anders. Of dat een wethouder je even belt. Is het, uh... Dat gebeurt het niet. En de enige... Maar enige, ja, als, als ik in ieder geval iemand mag promoten... dan is het wel de heer Carré, want die belt wel als er wat aan de hand is. Zijn stukken zijn vaak wel op tijd. Maar voor de rest hoor je eigenlijk niet zo heel veel. Is, is het uh, uh, het voorstel wat uh, uh, Zee gedaan heeft in de commissie... om eens een keer met de benen op tafel te voeren, misschien een idee. Want het communiceren gaat natuurlijk niet naar de wens van D66, begrijp ik. Ja, en ik denk dat niet alleen uh, dat, dat sowieso... Nou, niet, en ook van, van Zee niet, natuurlijk. Ja, van Zee ook. Maar Zee heeft natuurlijk een heel ander perspectief. Die, die, die, die vinden heel erg alles in open hmm. democratie en met elkaar erover hebben. In gevallen van dit soort zaken, dan zou je dus verwachten dat je in ieder geval inhoudelijke informatie krijgt uh, van parkeren. waar je dan met elkaar al over hebt mm. gediscussieerd. van waar ligt de druk, waar is het probleem, uh, wat betekent dat, welke keuzes kunnen we maken, welke financiële uitgangspunten. En dan niet, eh, want ja, goed, alles is misschien heeft het ook wel een beetje te maken met het, met het BBB, die de provinciale verkiezingen heeft gedaan. Maar die koelhandel, hè, dat wordt <laughs> daar, komt daar komt hij weer. Uh, dat is nu, daar is nu wel sprake van. Okay. Dus je gaat van 8 naar 7. Uh, dat had net goed 6 of 5 kunnen zijn. Want het is toch nergens op gebaseerd. Gezien de tijd uh, moeten het een beetje afronden. Uh, ik, er ligt er nog wel een in mijn, uh, in mijn hoofd. Uh, in het begin zei mevrouw Koper van de PvdA... het stuk is uh, uh, niet duidelijk. Het is niet goed onderbouwd. Misschien kunnen we het beter maar uitstellen. Had dat beter geweest? korte antwoord graag. Nee, want nogmaals uh, willen we die uh, de 21 wijzigingen willen we die verbeterpunten nu in laten gaan juli, dan moet dat nu aangenomen worden. Ja, het had gekund, want de stukken staan nu in april op de agenda, dus uh, dat had makkelijk nog gekund. Oké, okay. dank jullie wel. Dank okay. je <middels> Er zitten twee vakantiejongens, maar dat mocht ik niet zeggen, hoor ik net. Nee. <laughs> <laughs> het is hard gewerkt, hoor. Uh, Britt Mola en Mirjam Hoogdijk, uh, uh, hard gewerkt, hoor ik. Uh, het was nog wel spannend of je zou gaan. Dat klopt. Ja. En hoe, hoe, hoe, hoe beleef je dat dan? Want uh, jullie zaten hier met uh, heel veel enthousiasme. Van, goh, we gaan dit doen en we gaan dat doen, een pakketje maken. En dan hoor je ineens van, joh, uh, misschien gaat het niet door. Ja, ik kreeg het appje. Britten hadden de NOS-meldingen in de groepsapp gezet. En ik dacht eerst, nou, nah, die maakt een geintje. Dit is, uh, dit is een deepfake-bericht. <laughs> maar ja, dat bleek dus toch wel waarheid te zijn. Dus nou, we zaten gelijk echt op de, op de socials en op de sites uh, het goed in de gaten ja, te houden. Als je zo'n app uh, erop zet, dan gaat toch die, ook die hele groep gaat werken, toch? Ja, en, en er zit ook de leiding van... in die groep en die gaat dan meedenken? Ja, de docenten hebben gelijk contact genomen met de mensen vanuit Suriname... van oké, okay, wat is de situatie en is het wel veilig voor ons om te komen? Nou, daar kregen we gelukkig al best wel snel een ja op. Dus dat betekende voor ons, uh, het mooie avontuur uh, gaat gewoon beginnen. Dat was ja. toch wel snel. Dus er is een soort heel, heel even paniek en daarna van we gaan wel. Ja, ja het was natuurlijk uh, die vrijdag uh, vrij explosief in Paramaribo... voor een soort ja. begrippen. Maar ja, het was gewoon een, een aangespannen situatie. Um, het is nog nooit zo erg geweest daar. Nee, nee. maar het was ook vrij snel. Daarna was, keerde de rust weer terug. En uh, toen bleef het natuurlijk wel even spannend. Uh, is dit tijdelijk? Is nu de lont in het, uh, in het kruidvat gegooid? Gaat het nog exploderen straks? Of is de rust nu wel wat, uh, wat weer gekeerd? En het tweede bleek, uh, bleek gelukkig het geval... wat niet wegnam dat de mensen wel ernstig onder de indruk waren... van wat er, van gebeurd, wat er gebeurd was. Ja, ja. ja. en de hey. kinderen ook trouwens. Ja. Ja. ja. We waren de eerste... Zijn jullie... Uh, uh, je gaat erheen Het is gebeurd. Ben je daardoor beperkt in je, in je bewegingsvrijheid? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, dat was het bestuurscentrum waar dus de rellen waren geweest... dat was afgezet... Dat was midden in uh, de stad. Ja, en dat was afgezet. Dus daar konden we niet komen, dachten we. Maar uh, de tweede dag hadden we gelijk een bus Het was afgezet bij de politie. En onze ja, gids, die kende eigenlijk die agent. Dus dat mocht... scheelt altijd. Hè? Dat scheelt altijd. Dus wij mochten er niet met de bus heen. Maar we hebben daar mogen lopen. Dus wij waren weer de eerste ja, mensen eigenlijk die daar mochten zijn. Naast het vaste groepje. Dus je zag echt alle schade nog. Alle ruiten die kapot waren. Uh, ja, nog het as. Ja, het was uh, best wel ja, heftig uh, te zien. Ja. Dat maakt indruk. Zeker. Dus dat neem je mee. Maar vervolgens uh, uh, is er plan om uh, les te gaan geven op scholen. En dat moet weer wel leuk geweest zijn. Ja. Dat, hoe, uh, hoe is dat verlopen? Je komt aan en dan? Na die bustour laten we dan, dan, dat maar even overslaan. Ja, s ochtends vroeg werden we echt heel vroeg opgehaald. Half zeven. Dan moesten we in de bus zitten... En dan gingen we eigenlijk langs alle scholen Werden we per duo afgezet. Ja, ik werd als eerst afgezet. De Scholen in de stad of ook al ja. buiten de stad? Nee, scholen in de stad. Jullie hadden het erover dat je eerst je ging in de stad... maar ook in het land lesgeven. Ja, klopt. Dus eerst in de stad? Ja, eerst drie dagen in de stad. In Paramaribo zelf. Dus daar werden we gewoon afgezet. Dus we zaten op verschillende scholen en daar zaten we drie dagen. Dus lessen gegeven, methodes bekeken, dat soort dingen. Hoe was dat hoe om daar denk... te staan? Ja, heel bijzonder. Want die staat hier natuurlijk ook. Ja, nou, ja, ik moest mezelf echt wel regelmatig even in mijn arm knijpen. Van, uh, ik zit hier gewoon echt. Ik sta hier gewoon echt voor de klas. En uh, ja, we waren ook echt gewoon bezienswaardigheid. Uh, je komt er als grote blanke vrouw zo'n schoolplein op. En natuurlijk, natuurlijk hebben ze dat vaker gezien, maar het is toch wel even iets bijzonders. Dus ze komen allemaal toch wel om het hoekje kijken of, kijken. of uh, een beetje naar je toe lopen van ja, ik wil eigenlijk wel praten, maar ik durf het niet zo. Dus het was, dat, dat was al een hele ervaring op dat schoolplein al aankomen. Ik heb het eerste interview gemist eigenlijk, maar wat is de aanleiding van jullie uh, bezoek nou, wij zijn twee PABO-studenten en ja. uh, in, het, in het kader van CCE, dat is Cross-Cultural Experience, zijn wij op studiereis geweest met oh, een aantal medestudenten. Okay. Sorry, bedankt. Ja. Ja. Ja. Ja. De, hele, de hele ploeg ging naar uh, Suriname. De hele ploeg? Nou ja, uh, in totaal met 12 waren het geloof ik. 13 studenten. 13 studenten. 30 studenten. Ja. En okay. twee begeleiders. Ja. Ja. Leuk. Ja. Dus uh, de, de grote blanke vrouwen die komen, ja. en heren komen op het, uh, op het plein aan, maar die moet ja. natuurlijk ook voor de klas gaan staan. Ja. Nou ja, eerst mochten we gelukkig wel even nou ja, kennis maken met de klas waar we, uh, waar we binnenkwamen. Nou, ook wel even observeren hoe dat dan allemaal gaat in zo'n klas. En gelijk een beetje de leerlingen scannen van, oh die zit niet voor niets daar in het hoekje apart. En uh, die lijkt me wat teruggetrokken. Uh, dat is altijd wel fijn, vind ik. Dat je een klein beetje een beeld hebt... Uh, naar wat voor groep kinderen je voorkomt. En daarna uh, ja, waren ze natuurlijk allemaal ernstig nieuwsgierig. En uh, mochten wij voor de klas uh, gaan staan. Wat voor les heb je gegeven? Uh, wat heb ik als eerste gegeven? Ik heb een stuk voorgelezen... en daaruit uh, een dramales uh, gedaan. Ja. Is dat heel anders dan in, in, uh, in Nederland? De reacties van de kinderen zijn heel anders. Ja, de les die je geeft ja, nee, dus wat, je, nee. wat je doseert is, is wat je doseert. Ja, dat maar. is wat je geeft. Je merkt dat uh, de interactie met de kinderen um, wat minder makkelijk op gang komt. Omdat ze niet gewend zijn uh, uh, heel erg hun eigen mening en feedback uh, te kunnen geven. Het is, ze zijn, het klinkt misschien een beetje ouderwets, maar ze zijn meer dat ze iets verteld wordt en daar moeten ze het mee doen. Ja, frontaal lesgeven. Ja. Dus ja. de juf schrijft iets op het bord, dat schrijft ze over en, in En dat zicht. is het. Wat, maar kwamen er ik wel uit dan op een gegeven moment? Want ik, ik, ik kan me voorstellen dat je ja. um, als, als docent verwacht je daar wat van. Dus probeer je er ja. ook uit te trekken. Ja, nee, zeker. Waar, waar ze in Nederland met z'n allen al gaan schreeuwen en je dan moet zeggen: <laughs> jongens, even centraal, doe je vinger op als je wat wilt zeggen. Of daar bedenk je verschillende werkvormen voor. Was het nu echt stilte? En je kon bijna de krekels uh, horen chillen. Ja. En, maar goed, dan ga je natuurlijk met vragen stellen. Je, gaat, uh, je loopt naar ze toe. Je, je probeert toch een beetje vertrouwen Kwamen ze te creëren. Los? Ja, uiteindelijk wel. Ja. Ja. En Brit, wat heb jij gegeven? Ja, ik heb verschillende lessen gegeven. Onder andere gewoon een reken- en spanningsles. Maar ik had met mijn leerlingen hier in Nederland... had ik brieven geschreven. En Dus ik had een filmpje uh, laten zien en verteld... En daar hebben de leerlingen een brief geschreven. Die heb ik in Suriname laten zien aan die leerlingen. En die hebben ook een brief teruggeschreven. Oké, okay, een antwoordbrief. Ja, eigenlijk wel. Want we hadden Nederlandse kinderen allemaal vragen gesteld... van wat zijn jullie hobby's en wat doen jullie na schooltijd? Is het echt zo warm? Nou, allemaal dat soort en vragen. En wat vonden ze daarvan? De leerlingen in Suriname vonden het fantastisch. Dat ja? ik daarmee aankwam en dat ze zelf ook mochten knutselen. Want ik had dus ook nou ja, van dat gedoneerde geld spullen gekregen... Uh, spullen gekocht en dat aan die leerlingen gegeven... En ze vonden dat zo fantastisch dat ze papier hadden en dat ze gewoon iets terug konden schrijven. Mm -hmm. Dat ze iets hadden gekregen. Ze hey, dat, waren uh, zo dankbaar. Dat was uh, de, de stad een beetje. En dan ga je naar buiten. Wat, wat was de indruk als je zo'n zo buiten de stad in het landschap ziet? Dat was heel bijzonder. Ja, een heel hoog mogelijk gehalte, zei ik, zei ik maar net tegen mezelf ook. Nee, het begon al dat we. De school begon om 8 om uur. Ja, ja En nou, geen kinderen. Dus dat vonden we al vrij bijzonder. Totdat we van de schoolleider te horen kregen: Ja, het heeft vannacht zo hard geregend. De schoolboot door de stroming komt de schoolboot pas later. Nou ja, dat, dat is al iets wat zo ver van de Nederlandse werkelijkheid staat. Ja, je kan altijd um. de bus niet rijden ja, ja. <laughs> Maar ja. ik hoop ze ook te laat. Of de fiets is, fietsband slag, ja. of de brug staat open. De brug staat open, ja. Over, ja. Uh, oh, die kan ik, de brug staat open. Ja, nee, dat, maar dan is er één kind later. Maar nu, nu was echt de hele school uh, gewoon te laat. Um. Ja, bij mij was er geen leerkracht. Vanwege oh, ja. de weersomstandigheden. Ja. Want we worden ze ook ziek. Dus ik en een andere student, die werden voor een klas gezet. De schoolhoofd kwam langs. Die zei, deze les en deze les moet worden gedaan. Veel Succes, hè ja. Ja. Ja. ja En uh, toen stonden wij een hele dag uh, voor de klas met z'n tweeën. En dat ging? Ja, dat ging wel goed. Ja, dat, en, uh, en, je wordt daar plots voorgezet. Ja. Wat, wat vinden die leerlingen daarvan? Want de eerste mocht je uh, een beetje meekijken. En dus, dus een beetje wennen aan, uh, aan de leerlingen. En nu ineens word je zo plots ervoor gezet. Ja, dit waren allemaal andere klassen. Dus dat was uh, wel echt heel erg wennen. En voor en, die u, kinderen? Voor die kinderen wat <laughs> ja. Want die zien opeens, ja, een meester. Dat kennen ze helemaal niet. En een juf ervoor staan. Die allebei ja, blank zijn. En ze dachten echt, wat moeten wij nou? Dus uh, gelukkig de... Ach. Leerkracht van daarnaast, die uh, hielp ons met uh, het ochtendgebed. Maar dat was ook heel gek, want daar zitten geen dikke muren. Er was gewoon een heel open gat dat je in en uit van klas naar klas kon. Ja. Dus wat zij vertelden, hoorde je in onze klas. En andersom. Nou ja, en het, taal, het, het, het, het taalprobleem toch wel ook daar in, oh ja. in Jumou. Uh, ja, dat is grotendeels maar ons. En die, wat wij begrepen, werden die thuis ook niet echt gestimuleerd... Eigenlijk praten ze thuis geen Nederlands uit principiële overwegingen. En ik begon die, die dag met een taalles Nederlands. Dus dat was ook wel heel, uh, ja... ja je, kan, je kan natuurlijk wel roepen dat Nederlands daar de officiële voertaal is. Maar inderdaad, in, uh, in de achterlanden wil men misschien wel weer terug naar hun eigen taal. Ja. Ja. Maar dus een taalles Nederlands is dan wel een uitdaging. Nou ja, goed, dat ging dus ook niet. Dus wij, we hadden wel het geluk dat in onze klas wel uh, de juf aanwezig was. Dus soms zagen we die wenkbrauwen tot aan de haargrens stijgen en dan. Uh, maar als dan het dan niet juf, gaat, kan je het even wat, wat, vertalen. Ja, nou, wat wat dan doe heb je het dan? Getaald. Als het, als het niet lukt? Nee, nou ja, goed. Er zijn natuurlijk meerdere manieren waar, of redenen waarom iets niet lukt. Maar wij zagen dat dit dan wel een taalding was. En wij hadden gelukkig de leerkracht wel in de klas zitten nog. Dus dan zijn we. Juf, vertaal het heel eventjes. En dan vertaalden ze het. En dan konden we wel weer door. Dan ging het wel weer ja. door. Ja. Uh, Hoe lang zijn je nou totaal daar geweest? In uh, Suriname, elf dagen. Elf dagen. Hoeveel dagen heb je lesgegeven daarvan? Vier. Vier? Ja. Wat heb je die andere dagen gedaan? Nou ja, sowieso naar uh, Djungel, naar de plek in de jungle... dat was al een hele dag reizen. Dat was drie uur met de bus en vier uur met de boot. Dus daar gaat wel uh, eigenlijk twee dagen al aan op. En natuurlijk de cultuur ook proeven. Want daardoor ja, maak je jezelf nog een betere leerkracht... omdat je weet, hé, hey, dit is de cultuur daar. Dus zo kan ik het lesgeven beter aanpakken. En dat mm -hmm. kan je dus ook weer meenemen naar Nederland. Dat eigenlijk alles wat we hebben, dat dat niet standaard is... Dat is echt wel een heel groot besef bij mij geworden. Ja. Je ja, zou zeggen: wat heb je er zelf van geleerd? Ja, ja dankbaar. En hoe, tot hoe lang hebben we vandaag? <lacht> nou, <lacht> <suck> nee. er zit ja, ook nog ja. een heel aardige meneer die wil ook nog een vraag kwijt. Nee, dus, <lacht> nee, nee, ik veel kan me onfassend. voorstellen dat je ook zegt van. Uh heel veel omvattend. Je komt in een land wat, uh, wat op alle vlakken totaal anders is, maar waar wel Nederlands wordt gesproken. Dat vond ik heel lastig. Ik heb twee dagen echt nog steeds gewoon Engels gesproken. Toen ik dacht, van, ah, ah, dat deed heel raars in mijn hoofd, doordat nou ja, het ziet ja. er anders uit, het voelt anders, het is warm. De mensen zien er anders uit. Um, maar ook de omgang met elkaar, dat, ik denk dat dat misschien wel een van de, van de dingen is die me meestal bijblijven. Dat ze zo vriendelijk En zo netjes en zo uh, galant naar elkaar zijn, humor hebben. Um, ja. Op straat heb je gelijk leuke gesprekjes. Uh, iedereen groet elkaar op straat, ook in de stad. Het gaat heel gemoedelijk allemaal daar. We moeten toe. zo houden dan. Ja. Ja. Dat ja. is fantastisch. Ja. Hey, dank voor de komst en voor het uh, enthousiasme uitleggen, want het straalt er nog steeds vanaf deze mooie reis. Uh, nou, gaan we weer les geven, zeker? Ja? Absoluut. Oké. Okay. We jullie heel veel plezier bij. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Covered up with flowers in the back of a black limousine. Oh, la da da Talking about you and me and the games people play now. Oh, we make one another cry, break a heart, and we say goodbye. Cross our hearts and we hope to die that the other was to blame. Oh, but neither one will ever give it.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 Als de laatste van deze Goedemorgen Zandvoort is aangesloten, Huub van Rijswijk en uh, lid van de Lions. Welkom. Dankjewel. En de Lions die organiseert, uh, gaat twee uh, activiteiten organiseren. Waarvan één uh, onder toezicht van uh, Pim, heb ik begrepen. <laughs> ja. <laughs> ja. Bij gekkigheid, uh, er komt een horeca bis-toernooi en een avond in de haven, en dit is Culture at the beach. Ja, dat klopt. Uh, waarom twee activiteiten? Ja, dat is inderdaad uh, uitzonderlijk. Normaal gesproken uh, splitsen we dat een beetje op uh, gedurende het jaar. Maar eigenlijk uh, door, de, uh, ja, door de corona uh, heeft het een aantal jaren stilgelegen... met het organiseren van evenementen. En we wilden toch weer uh, aan de slag hè, om uh, ook geld op te halen voor mm -hmm. het goede doel. Uh, ja, en van het een kwam het ander. En doordat we... Ja, dan moeten we natuurlijk ook ruimte zijn uh, in, in, de, in de gelegenheden... En nou, dat kwam zo uit dat we op één dag, uh, volgende week zondag... twee evenementen tegelijk gaan organiseren. En uh, het wordt een hele mooie dag. Um, we gaan, uh, uh, overdag gaan we een cafébridge uh, uh, café organiseren. Een cafébridge? Hoeveel cafés doen er mee? Uh, doen er zeven mee. Uh, cafés en restaurants. Um, en het, het speelt zich af rondom uh, de haltestraat. Uh, aantal restaurants in de Halfstraat en daaromheen. beginnen s ochtends in de krocht. We verzamelen. Dit jaar zijn er ongeveer 170 paren. Dat is uh, veel meer dan andere jaren. Mm -hmm. Ik heb uh, het idee dat uh, iedereen weer zin heeft om, uh, om mee te doen. Hè? Na, na een aantal jaren uh, het niet te hebben te kunnen organiseren. En um, ja, dan gaan dus de... Dan wordt er op die zeven locaties uh, wordt de hele dag gebritst. Uh, ja. Dan ga je van café ja. naar café. Speel, doe je een paar spelletjes. En dan, uh, en, dan, en dan ga je naar het volgende café. En uh, gedurende de lunch uh, wordt dan een lunch aangeboden. Daar waar je dan op dat moment zit. En om een uur of vijf uh, verzamelen we allemaal weer in de krocht. En dan is, uh, dat is de grote prijsvergenging. Is de ja. Heb je daar uh. druk mee, Pim? Ja, ja we... dat mee hoor. De Zandvoort de Brits Club ja, ondersteunt jullie bij ja, de zaalleiden. Klopt. En een stukje bestrijdleiding, hè? Dus, uh, bij de Absoluut. De zo, ja. Ja, ja, ja, want ik, heb, uh, ik, ik mag het dan organiseren. Uh, maar ik heb zelf geen verstand van bridge. <laughs> En we worden ieder jaar ook echt ondersteund nou ja, onder. uh, door de Brits club. Hè? Kees Blaas bijvoorbeeld, die helpt ons heel erg ook bij het organiseren van de mm -hmm. spelletjes en zo. Uh, en dat doen we altijd samen, vinden we hartstikke leuk. En uh, onderaan, onder andere ook de, zaal, de, de zaalwachten, uh, die ook in de gaten houden. Ja, die dat die moeten er wel een houden. beetje verstand van hebben natuurlijk. Ja, en dat het volgens de regels wordt gespeeld. En uh, als er iets misgaat, dat er ook uh, arbitrage heet, het, dan uh, kan worden Goed, gegeven. Ja, ja. Gebeurt dat wel eens, Pim? Heel vaak, ja? Ah, die wat, wat, wat, is, wat, is, hoor. wat is het voorbeeld dan? Nou, als je bijvoorbeeld als je te vroeg opgooit. Of je gooit voor je beurt op. Of, of je verzaakt. Hè? Ja, wat voor regels zitten daarnaar achter? Ja. Ja. ja, Dan moet je wel een klein beetje verstand van Brits En Dan hebben. deel jij wel eens een straf uit. <laughs> ja, ik ben zelf geen arbiter. Nee. <laughs> <laughs> uh, de Brits dus uh, zeven cafés, restauranten uh, ja. gedurende de dag. 170 ja. paren. Ja. Is dat vol? Ja, dat is helemaal vol. En uh, we halen dan ongeveer uh, 4.000 à 5.000 euro op voor het goede doel. Wat is het goede doel? En, nou, we hebben een stichting binnen de Lions. Uh, en die heet Stichting Helpen Kinderen. En wij uh, halen dus aan de ene kant geld op. En aan de andere kant zoeken we dan projecten. <coughs> uh, lokaal hier in Zandvoort en soms ook daarbuiten. Is die, de, uh, om, is die stichting om... landelijk of is die echt voor Zandvoort? Nee, die is echt voor Zandvoort. Okay. Uh, maar, we, maar waar we sponsoren af en toe ook wel dingen buiten Zandvoort... hangt gewoon een beetje af van, van uh, wat, de de, wat de vraag is. Dus als er iemand hier in Zandvoort een bepaald project heeft... wat te maken heeft met kinderen, kansarme kinderen... kinderen met een beperking of met een achterstand... Uh, en daar nog geld voor zoekt... dan ga naar onze website, uh, Lions Club Zandvoort.nl... Uh, en daar kun je dus een aanvraag doen... Uh, nou, en dan is er een club van wijze heren die dat die gaat oordelen. Uit, uh, <laughs> dan, uh, dan spenderen we toch jaarlijks uh, zo'n um, 30.000, 40. 40.000 euro op, uh, aan verschillende goede doelen. Dat is nogal. En uh, nou, dus de ene activiteit. Is ja, dus, en dan dus gaan we naar de andere de activiteit. Uh, Culture Tumoy. at the Beach. Culture at the Beach hebben we ook een aantal jaren uh, al georganiseerd. Heeft ook een aantal jaren stilgelegen. Dus we hopen dit jaar dat dat. Um, ja, dat we dan weer uh, een hele reeks uh, van, van um, culturele activiteiten... op het strand van Zandvoort kunnen gaan organiseren. En um, volgende week uh, zondag vanaf 6 uur... is er dus een, um, ja, een, een drie-gangen-diner in, in het restaurant Haven van Zandvoort. Uh, waarbij er dan ondertussen, tussen de gangen door... Uh, verschillende artiesten optreden. En um, nou, dit jaar komen onder andere Tim Kroeze. Dat is de winnaar van het Groningen Studenten Cabaret Festival uh, van vorig jaar. En Zeskin uh, Gulek, ik hoop dat ik het goed uitspreek. <laughs> die is een comediant van de Comedy Train. Uh, die zoekt altijd het randje op en zo. Dat uh, is uh, soms uh, wat. Uh, op het randje? Op het randje, maar uh, wel ontzettend grappig. Uh, en dan hebben we ook nog um, David Nathan. Uh, zo illusionist. En sommige mensen zeggen dat het de nieuwe Hans Klok is. Oh, heeft al heel veel internationale prijzen gewonnen. Uh, en is ook al een paar keer op televisie geweest. En die komen, dan, uh, ja, die komen daar dan een leuke avond. van. Door maken. het diner heen? Of door het, door, ja, dus tussen de gangen door. En het is heel leuk. Dan kun je dus, het idee is dat je bijvoorbeeld met je, met je ouders of met je, met je vrienden... of misschien zakelijk een, een tafeltje huurt met z'n tweeën. Of met, en dan heb je, heb je, kun je een eigen tafel hebben... Een leuke avond, uh, helemaal verzorgd. Waarbij dan uh, een gedeelte naar de artiest gaat. Uh, een gedeelte naar de, naar de, naar de horeca-ondernemer. En, en een derde naar, uh, naar, het goede doel. naar het Goede Doel. En uh, ja, op die manier proberen we dan ook weer uh, uh, geld op te raad. Daar zijn nog kaarten voor. Daar waren we net naartoe. <laughs> dus uh, als je naar de website gaat uh, uh, van de haven van Zandvoort.nl: oh, Gaat het via de haven van Zandvoort? Ja, daar kun je, dat is de makkelijkste manier. Als je naar die website gaat, dan popt er meteen uh, uh, de, het evenement op. En dan kun je heel makkelijk online opgeven. Uh, en dan uh, ben je vanuit... Het is, um, u zegt, uh, een tafeltje reserveren, maar een persoon alleen mag ook. Een persoon mag, mag ook alleen. Uh, het leuke is natuurlijk als je met, met twee of met ja. vier... Uh, ik, ga zelf met, uh, ik heb al mijn vrienden uitgenodigd. Uh, ik, ga met, ik heb een tafel van tien man uh, gereserveerd. Dus ik Kijk, heb dat zit zo Ja, wij gaan er een gezellige avond van maken. Ik ben er al een paar keer uh, geweest. Ontzettend leuk altijd. Uh, dus ik kan het ook iedereen aanraden. Wat uh, dus, kost het? Uh, het kost 75 euro per persoon. Uh, ja, en een groot gedeelte gaat ook naar het uh, goede doel. En je hebt een drie gangen diner... een compleet verzorgde avond. Oké. Okay. Um, dus, ja. Nou ja, een avond uit kost geld. Kost geld, ja. En zeker een uh, uh, uh, goed, goede, goede doel. Besteed, wordt er goed besteed. Ja. Dus, um, ja, mocht je zin hebben en tijd... dan uh, ga naar de website... Uh, Haven van Zandvoort. In, uh... klik, klik door en... en uh, res reserveer gelijk. Ja, Um, heb je nog een idee voor een goed doel? Of wachten jullie echt op de aanvraag? Ja, we wachten veel op aanvragen. Ik kan nog wel een paar uh, doelen noemen... van die we laatst in ja. Zandvoort hebben gedaan de afgelopen jaren. Um, een belangrijke sponsoring die we gedaan hebben... is aan het Stichting Jeugd Sportfondsen van Zandvoort en Haarlem. We hebben een aantal jaren... Uh, ik denk in totaal was zo'n 25.000 euro uh, gesponsord. Met als doel om zoveel mogelijk kinderen in Zandvoort... Uh, mm -hmm. te kunnen laten sporten. He, dus uh, er zijn toch nog heel veel gezinnen... waarbij het lidmaatschap of de contributie van de van sportclub... soms net even ja. te veel is. En op die manier proberen we dan toch ook een, een bijdrage te leveren... om uh, ja, zoveel mogelijk kinderen waar dat wat lastig is... Uh, te, te, aan het sporten te helpen. We hebben ook het uh, Surfproject in Zandvoort uh, gesponsord een aantal jaren. Um, dat is een activiteit voor kinderen met, met down of autisme of ADHD... Uh, die dan uh, ja, leren surfen. En dat schijnt ook heel goed te zijn voor hun zelfvertrouwen. En ook voor hun motorische ontwikkeling. Um, en daar hebben we mee geholpen met surfplanken. Uh, te aan te schaffen, materialen en dergelijke. Nou, dat is zo'n succes geworden. Is dat uh, van die surfplanken die ik hier op televisie geweest? Het zou zomaar kunnen, ja. Want ze hebben nu drie locaties door Nederland. Dus wij hebben meegeholpen om het een beetje op te starten. En ik nu is heb, ja, een enorm het enorm succes geworden. Heb, ja, het is heel succes geworden. Ja. En... Uh, en wat we nu recentelijk ook nog gedaan hebben, bij, is bij het pluspunt Zandvoort. In, so, in combinatie met het Sociaal Wijkteam. Mm -hmm. Hebben we uh, recentelijk twee fatbikes uh, gesponsord. We wilden eerst um, was het de vraag om van die scooters uh, te krijgen om voor de vrijwilligers om zich gemakkelijk door de stad of door het dorp te kunnen verplaatsen. Mm -hmm. Naar naar verschillende locaties toe. Maar toen bleek dat je daar dus tegenwoordig een. Um, een helm voor op moet. Nou, dat vond ik dan minder leuk. Maar dan hebben we dus fatbikes, twee fatbikes gespeeld. Nou, dat zijn toch een aantal dingen die, die lopen. En als gezegd, kinderen of, of organisaties... die iets voor kinderen zouden willen doen... kunnen bij jullie terecht via de website. Ja. Uh, samengevat, de bridge is vol. De bridge is vol. Maar daar nog... heb ik nog wat over. Omdat het zo'n succes is dit jaar... hebben we ook bedacht... dat we het weer op onze traditionele datum... dat is de laatste zondag... ...van oktober, in dit jaar is het 29 oktober... Uh, ...gaan we het nog een keer voor de tweede keer organiseren... ...want dat is onze vaste datum. Oh, okay. We organiseren ieder jaar, laatste zondag van oktober... Nou ja, Britsers zet regio's. dat alvast in uw agenda. En, ja. uh, nog, en als uh, tweede nog, een, nog één keer, uh, mocht je mee willen eten... ...en Culture at the Beach... ...ga naar de website van uh, de haven van Zandvoort. Dank u voor de uitleg. Ja. En ik wens u volgende week zondag een drukke dag... Ja, gaat helemaal lukken, dankjewel. Ja. Dit was uh, Goedemorgen Zandvoort. En ik heb nog een, uh, een hele korte agenda. Er is weer een biljartcursus. En dat gaat in de Blauwe Trem gebeuren. Dat kost 9,50 per persoon. En dat gaat weer onder uh, de erven van Pluspunt. Waarvoor je natuurlijk wel op moet geven. En je kan bellen naar uh, 023 30 40 700 of pluspunt zandvoort.nl. Het IVN gaat weer uh, redelijk in, uh, in de, de duinen wandelen. Zaterdag 1 april gaan we naar monumentale bomen kijken... op de begraafplaats op de Kleverlaan. Uh, het is niet nodig om je aan te melden. Je kan gewoon naar de algemene begraafplaats gaan. De volgende excursie is ook op 1 april. En het is naar de Thijssen Bosjes. Uh, tijdens deze wandeling kun je unieke binnenduinrand zien... en duinstruelen. Uh, niet geschikt voor kinderen wel aanmelden via www.np-zuidkennemerland.nl Als laatste is er nog een weidevogelexcursie: excursie Heksloot, polder, ook voor het IVN. Op zondag 2 april. Um, dan uh, ga je ook weer kijken naar de weidevogels. Vergeet niet je verderkijker mee te nemen... want de vogels kunnen wel een stukje hoger zitten. Het vertrek is bij de parkeerplaats... bij het infopanel op de Slaperdijkspaan Dam. Uh, je moet je opgeven bij Erik van Bakel...